Freddy Fontein met het NOS journaal. Het ziet er naar uit dat in Mali geen Ebola is uitgebroken. Eind vorige maand overleed er een meisje van twee aan Ebola en ze was met de bus naar het land in West-Afrika gereisd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er geen nieuwe gevallen van de ziekte ontdekt. De meeste mensen die contact met haar hadden zijn opgespoord. Starters zorgen voor veel minder doorstroming op de woningmarkt dan gedacht. Voor de crisis kocht twee derde van de starters een bestaande woning... waardoor anderen doorschoven naar de volgende woning. Nu koopt twee derde juist een nieuwbouwhuis... of het huis van bijvoorbeeld iemand die is overleden. Volgens het kadaster schuiven anderen nu dus minder door door starters. Veel overheidsbeleid is juist gericht op die starters... Bij een enquête onder ziekenhuispatiënten door verzekeraar Zilveren Kruis... zijn privégegevens van verzekerden gelekt. Deelnemers kregen de gegevens van een andere patiënt gemaild. Daar zaten bijvoorbeeld de naam bij... maar ook de afdeling waar ze opgenomen waren geweest... of de duur van het ziekenhuisverblijf. Zilveren Kruis heeft een excuusbrief gestuurd... en toegegeven dat de zaak vragen oproept... en er is ook een speciaal telefoonnummer geopend. De ANWB heeft een actie gevoerd waarbij ruim 2800 meldingen binnen zijn gekomen van gevaarlijke provinciale wegen. De meldingen gaan bijvoorbeeld over straatverlichting op kruispunten of te weinig rijstroken. De meeste meldingen gaan over wegen in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland. De Belgen moeten meer eenpansgerechten gaan koken. Dat is om te voorkomen dat deze winter de stroom uitvalt. Het is een van de tips van de Belgische regering om elektriciteitstekorten tegen te gaan. In België ligt een aantal kernreactoren stil wegens onderhoud of ouderdom. Daardoor dreigt er deze winter een stroomtekort. De minister van Energie heeft daarom een campagne gelanceerd. Het weer meest bewolkt, met in het oosten af en toe wat motregen... en aan zee kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS... Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het is een redelijk normale ochtendspits. Bij Rotterdam en Utrecht zijn weinig opvallende files. Minder goed gaat het bij Den Haag. En dan met name op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Dorp 12 kilometer. Komt er een ongeluk. Alle rijstroken zijn zojuist wel vrijgegeven. Maar ook op alle omleidingsroutes via de N14 en de N44... staat het verkeer inmiddels behoorlijk vast. En ook op de A12 en de A13 bij Den Haag... is het verkeer vastgelopen door die file op de A4. Op de A4... 4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoete ook 8 kilometer file. De A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijs wordt 5 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder 8 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Is zin in ZFM ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op Zondag We can dance if we want to. we can leave your friends behind Cause the friends don't dance and if they don't dance for well the no friends of mine Say we can go where we wanna Little they will never find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 Met de baas Goed. Uh, gisteren speelden de Lions, de heren van de Lions. Dus in Amsterdam tegen BC Apollo. En dat is niet de eerste, de beste pool glad. heerlijk zijn die die uh, uh, uh, doen het altijd goed. En Stamford, ja, dat heeft een heel ander team gekregen, de Lions. Het is uh, in feite.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 En uh, dus werden de veteranen, werden Lions heren 1. Die hebben dus gisteravond tegen B.C. Apollon gespeeld. De laatste twee wedstrijden was het, uh, ja eigenlijk drie keer niks. Uh, hele lage scores. Vorige week was uh, bijvoorbeeld Niels Krammerdam er niet. Niels is uh, altijd wel goed voor een uh, puntje of 15 tot 20. En dat maakt er nog net het verschil. Het moet ook kunnen, want het zijn amateurs. Hij had een weekendje. Nou, geweldig. Kon er niet zijn. Maar Lions ging wel gigantische bietenbrug op doen. Uh, afgelopen, of uh, gisteravond, was hij er dus wel. En wat denk je? Hij maakt gewoon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 ...dan de rest slechts 17 punten maakt... ...kan je de wedstrijd niet winnen. Dat gaat niet. En helemaal niet tegen Apollo. Dus Lions die heeft uh, gisteravond weer verloren. Helaas. Dat doet me wel een beetje pijn. Toch maar kloppie. Maar uh, uh, Krabberdam... ...grandioos. Die, stij, die zou eigenlijk geen vrije zaterdag meer mogen hebben... ...als Lions uh, gaan spelen. Nou, dan gaan we naar gistermiddag. En uh, toen speelde... Uh, ...SV Zandvoort... Althans, de selectie, het eerste, speelde tegen eh, Sporting Martinez uit Amsterdam. Een bekerwedstrijd. Tweede ronde, dus een knock fase. En, eh, ja, ik weet niet wat er met Stamford aan de hand is, Rob, want de laatste weken is het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 dat het team is, het, Er gaan dingen gaan fout, het wordt slecht gepaast, er worden geen ballen aangenomen, de verdediging is zo lekker als een zeven. En ja, Sandvoort was Sandvoort gisteren absoluut niet. En ik hoop dat uh, Laurens, uh, de, de ten Heuvel, dat uh, echt onder de controle krijgt, want dit gaat niet goed met Zandvoort. De competitie laatste drie wedstrijden verloren en dus van de nummer 1 plaats naar de nummer 3 plaats gezakt. En dat is niet in orde. De eerste helft zag je dat eigenlijk al aankomen gisteren. Zandvoort werd teruggedrongen terwijl Sporting met ...echt niet een geweldige ploeg was. Totaal niet eigenlijk. Maar Sanford was dus nog minder. Ze konden het nog dicht houden, mede door... Uh, ...Jorrit Schmid, de keeper. <coughs> Excuse me. Maar in de... de <coughs> ...derde minuut na rust... ...was het dan uh, toch een fout... Uh, een, ...een mooi doelpunt van uh, Sporting Martinez. Vijf minuten later...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 van bubbel.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 Ik, ik, ik snap het niet, op, Ik begrijp het niet. En uh, ja, intern moeten ze er helemaal boven water zien te krijgen, denk ik. Ja, we hopen op uh, beterschap dus uh, voor S.W. Sanford. Joop, mag je hartelijk danken voor je bijdrage? Dat mag. En, uh, <laughs> dankjewel, Joop. Dankjewel. En een hele fijne zondag verder. Ja, jullie ook, jongens. Oké, okay. okay. Joop. horen we elkaar weer. Is goed. Hoi. hoi, hoi. En zo meteen gaan we naar het circuit. Maar eerst Ellen Clark, sweet taste. Girl,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 No Wel een uh, software te noemen hoor. al. wel. Met een uh, serieus van alweer een aantal maanden geleden. Dat was de Sweet Taste. IFM Race Radio Pit Report. En hey, we gaan weer over naar het circuitpark Salvoort. De Formido finale races al daar. Met onder meer ook die spannende truck race battle. Ja, goedemiddag. Ja, de formidabele, formidable finale race. Formidabele? Op, <laughs> op uh, Circuitpark Zandvoort. En jij noemde het al, de truckraces. 10 trucks aan de start. Uh, ja, met uh, ja, gemiddeld denk ik zo'n uh, 1000 pk. Ze zijn wel begrensd op een uh, maximum snelheid van 160 km uh, op het uh, rechte eind. Uh, ja, dat heeft allemaal te maken natuurlijk met het uh, remvermogen. Ook als je op wacht af zou komen met nog hogere snelheid. ...met zo'n uh, truc, dan uh, kan je erop wachten uh, dat het misgaat. Nou, erop wachten dat het misging, uh, dat deden we nu niet. Uh, het ging weliswaar uh, toch mis. Een drietal uh, truc uh, raakten elkaar uh, bij het uitkomen van de Tarsombocht. Uh, ja, twee, uh, die zitten aardig in elkaar uh, verweven... Uh,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 Chris, die ging toch niet met die uh, geleende auto hè? die, uh, die uh, meneer Sandberg geleend had? Dat is een beetje lullig, auto in elkaar als je hem leent.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 Gaan we naar 23 oktober. Dat is voor de kinderen een heel mooi, mooi evenement. En wel de kinderburlwandeling. Dat vindt allemaal plaats in de Amsterdamse waterleidingduinen. En zo kunnen ze zelf spottende en strijdende herten uh, uh, tijdens hun bronstijdgade slaan. Dat allemaal op 23 oktober om half vier. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoort.nl.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 Glaas gedichten maken. Hoewel het is pas juni, nou. De krant ligt nog. Belasting formulieren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 Een beetje sombere zondagmiddag. Wat betreft het weer. Hier is de single van The Pointer Sisters.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 Gaat je gaan. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen. Opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, maar blijven, we kunnen maar slapen. Nee, hebben het, het, het dan als het weghaalt. Waarom, ik zeg je op zijn, al, al, want wij zijn land al laat te laten. Nou, het, het ontzien, je, het gaatje goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen. Wij hebben ongelooflijk de kaas. Want zij op zij op zij, want wij zijn naast de land. Laat. We hebben het maar een paar maanden We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Opzij, zee zij, opzij, maar klats, maar klats, maar, maar klats. Wij hebben een ongelooflijk de zij op, zij zoals zij, zij, want wij Hij zijn laatst Daar hebben we, we hebben maar een paar op niet We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen En kunnen dan misschien als het er moet maar Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten Nog een dag tot ziens je het gaat je goed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 daar waren we aan begonnen ongeveer drie kwartier terug. Dat eindigt met een wat chaos in de en bocht. Boom moest opgeruimd. Maar zojuist zijn de trucks opnieuw van start gegaan voor de race. Over twintig minuten. En inmiddels zit daar een minuut of vijf van op. De trucks met aan de leiding op dit moment Sascha Lentzen en op een tweede plaats Hans Werner, Heinz Werner Lentzen. Beide zijn ze actief in de Mercedes Actros Op een derde plaats vinden we terug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 ja, dat hij uh, daarmee uh, gezien is. Uh, de races worden vreden op het grote circuit... maar de, de trucks rijden op het uh, kleine circuit, hè? de truck, uh, die rijden het uh, kleine circuit... Uh, ...die gaat als ze eenmaal uh, boven op de Hunzerugt zijn... gaan ze rechtsaf uh, de clubscorner, heet die bocht in... ...en uh, gaan dan richting uh, Audi S of tegenwoordig Hans Ernst bocht... ...en vervolgen dan een uh, race uh, weer over het uh, gebruikelijke circuit. Oké okay, Willem, we komen uh, straks bij je terug... ...dan kan je ongetwijfeld ons de uitslag vertellen... ...van deze spectaculaire truckrace... ...en uh, wellicht even vooruitkijken naar de laatste race in de Clio Cup... Uh, en, uh, wat er dan nog meer te doen staat. Alvast bedankt voor zover. Tot zo. Tot zo. Hoi hoi. Dankjewel Willem.